Het is drie uur, waterwalgemoed met het NWS-journaal. De VS blijft onverminderd druk uitoefenen op Noord-Korea... om zijn nucleaire activiteiten te stoppen. Ook al zijn beide landen bezig met voorbereidingen voor een gezamenlijke top. Dat zei president Trump tijdens een persconferentie... waarin hij verder inging op de geplande ontmoeting... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump verwacht dat de ontmoeting ergens begin juni kan plaatsvinden... Hij zei dat de VS er alles aan doet om de top tot een wereldwijd succes te maken. Het herstel van de grote Nederlandse pensioenfondsen is tot stilstand gekomen. Daardoor kunnen de pensioenen van miljoenen Nederlanders mogelijk niet worden verhoogd. De fondsen hebben last van dalende beurskoersen, waardoor ze minder geld in kas hebben. Onder meer het ambtenarenfonds ABP, het Fonds voor Zorgpersoneel... en de metaalfondsen verwachten dat de pensioenen de komende vijf jaar... niet of nauwelijks meegroeien met de inflatie. De kans dat er gekort moet worden op de pensioenen... is volgens de fondsen niet groot. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA... heeft een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De telescoop gaat op zoek naar nieuwe exoplaneten. Planeten die om een andere ster draaien dan de zon.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 De zaak leidde tot veel commotie in Duitsland. Ook bondskanselier Merkel veroordeelde de aanval scherp. Het weer vannacht is het helder en rustig. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag wordt het 20 graden op de Wadden en 23 tot 29 graden in de rest van het land. Aan de kust en bij het IJsselmeer kan het door de wind wel een stuk kouder worden. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1. NTR De daglicht niet verdragen kan. Met Ismaël de Bruin. Goedenacht. Dit is wat het daglicht niet verdragen kan. Het programma over de schaduwkanten van het nieuws. Mijn naam is Ismaël de Bruin en het komende uur bespreken we de volgende duistere zaken. Veel vrachtwagenchauffeurs doen het, terwijl het eigenlijk niet mag. Ze nemen hun lange weekendrustpauze in de cabine van hun wagen... vooral omdat ze niet bestolen willen worden. Zo meteen een gesprek met de chauffeur en met de directeur van Truck Parkings Rotterdam. Ze werden al een hele tijd als fout gezien, maar geloof het of niet... ze zijn weer helemaal hip, witte sokken. Straks hoor je er meer over. Een politieagent raakte zijn baan kwijt... omdat hij iets deed wat het daglicht niet kon verdragen. En wat dat precies is, vertelt rechtbankverslaggever Paul Verspeek. We hebben natuurlijk ook een valspeler van de week. Daarover hoor je Dennis Kranenburg. En het afgelopen uur sprak collega Jonna over wraak. Ben je wel eens zo boos geweest dat je iets hebt gedaan wat eigenlijk niet kan? Ben je bijvoorbeeld wel eens uh, kwaad geweest omdat je bent afgesneden in het verkeer? En heb je daardoor uh, of daarna iemand teruggepakt? Laat het ons weten. De vraag die we alles nooit zullen stellen is... wat was jouw zoetste vraag? Je kunt bellen naar 0800-1121... een tweet sturen met de hashtag daglicht... of een bericht achterlaten op de Radio 1-app. Jeugd. Cindy Lauper, time after time hoorde je. Eigenlijk mag het niet, maar veel vrachtwagenchauffeurs doen het toch. Ze nemen hun lange weekendrust in de cabine van hun wagen. Maar volgens de Europese regels moeten ze die 45 uur verplicht in een hotel zitten. Tom Barthe is directeur van Truck Parkings Rotterdam Exploitatie BV. En zulke truck parkings zijn betaalde en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Tom, nacht. Goedenacht. Even voor het beeld hoor, hoe groot is zo'n beveiligde parkeerplaats? Uh, die, die variëren van uh, 8 hectare tot uh, uh, 2,5 hectare uh, groter. Mm -hmm. Dus dat zijn vrij ruime terreinen waar uh, zeg maar tussen de 100 tot, uh, tot, 2, tot 350 uh, vrachtwagens op kunnen parkeren. En kamperen, nu, kamperen er nu ook veel chauffeurs bij jullie in het weekend? Uh, het antwoord is ja, kamperen is uh, natuurlijk een wat, wat, wat raar woord, maar uh, dat klopt. Ze uh, staan het weekend daar en slapen dan in hun cabine, waar overigens alle voorzieningen zijn. Het zijn prima bedden, Het uh, heeft bijna met een tentje doen. Het zijn eerder campers dan, uh, dan tentjes. Ja, ja, want ik stel me echt een, een grote uh, camping voor, maar dat is niet helemaal juist dus? Nee, helemaal niet. Nee. Ik bedoel qua sfeer dan, uh, hè, met, uh, met stelletjes, gaststelletjes en weet ik wel wat, maar dat... Uh... Is wel wat knutsier. Uh, nee, dus. nee, er wordt natuurlijk er zijn natuurlijk wel mensen die uh, buiten de vrachtwagen koken. Maar op zich mag dat bij de parking niet. wordt je geacht om zeg maar van het naastgelegen restaurant gebruik te maken. We hebben natuurlijk ook zeg maar sanitaire voorzieningen, uh, toiletten douches. Men kan uh, zelf de kleren wassen. Hè. Dat is belangrijkste activiteiten vaak. Um, en uh, er zijn natuurlijk duidelijk voorzieningen nee klopt. Ja. Eerder deze avond sprak ik met vrachtwagenchauffeur Hans van Beers... en ik vroeg hem, als jij mag kiezen waar je je lange weekendrust... zou moeten doorbrengen, waar zou je dat dan doen? Nou, meestal in de ja. auto, in dat geval. En waarom kies Terwijl je dan voor de auto? als ik op een veilige plaats kan staan. Als ik op een veilige plaats sta, dat ik de auto achter kan laten... dan denk ik er wel over na om in een hotel uh, het weekend door te brengen, ja. Mm -hmm. Maar je zegt het liefst bij de auto... En waarom is dat? Nou, dat er gewoon uh, te veel uh, diefstal is en criminaliteit langs de weg. Ja, en als je in je cabine blijft, uh, dan heb je het idee ik ben dichtbij. Dus dan zou er minder snel uh, iets kunnen gebeuren of dan heb je snel de dader misschien te pakken. Ja, dan uh, hoop je toch dat je wakker wordt als er wat uh, aan je auto gebeurt. En dat je dan, dat ben je er inderdaad zelf bij, ja, je dan, het... uh, een veiliger gevoel als dat je ergens onbewaakt op een parkeerplaats zet en uh, dat iedereen uh, zijn aan kan gaan. Toch mag het officieel niet, hè? het Europese Hof zegt ook, uh, cabines zijn geen rustplaatsen, maar het zijn werkplaatsen. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ja, ik zie dat wel anders. Ja, uh, je woont daar een, uh, een groot deel van, uh, van je tijd in. En... Uh, ja, ik heb ook alle luxe in de auto. Ik, de gemiddelde Oost-Europeaan hebben wel wat heb, uh, minder luxe. Maar uh, ja, de bedden zijn goed. En uh, ja, daar, daar markeert het allemaal niet aan. Het is allemaal gewoon uh, erop ingericht, zeg maar. Ja, dus jij kunt daar voldoende tot rust komen. Ja, ik wel. Ja, Tom, dit is duidelijk een voorstander van zijn eigen bedje in zijn eigen cabine. Denken de meeste chauffeurs zo? Ja, je krijgt de chauffeur erg moeilijk uh, los van zijn auto. Uh, dat, dat is ook logisch, hè? want de, de categorie mannen waar we eigenlijk over praten is natuurlijk niet de chauffeur die uh, zeg maar op korte afstand van zijn, van zijn werkadres of huisadres uh, dan maar voor de lol in die vrachtwagen blijft. Dit zijn internationale chauffeurs, die zijn onderweg in Europa en die, die moeten gewoon verplicht die 45 uur stilstaan. Daar kunnen ze ook absoluut niet mee marchanderen, Er zit een digitale apparatuur in de cabine die dat dicteert. Uh, en als die rust eenmaal aangebroken is en men moet bij die wagen blijven... Dan, dan wil men ook daadwerkelijk bij die auto blijven. Omdat a alle voorzieningen er al zijn. Dat zei deze meneer natuurlijk ook al. Hè. Je moet je voorstellen dat uh, in die cabine heeft men uh, de laptop, de tv... Uh, de, de, de magnetron, de koelkast uh, en, en een prima bed. Uh, maar belangrijker nog, uh, men laat het materiaal niet achter. Uh, nee. Vaak uh, zijn ze op pad met, met dure lading. Nou, daar, daar wil je ook geen afstand van dus men wil inderdaad bijna altijd bij die auto blijven. Ja, dus die angst is wel reëel die veel chauffeurs hebben. Dat hun wagen ja, wordt gestript kijk, of dat ze bestolen worden. Ja, kijk, het lastige is dat, wat ik, wat ik net zei, die, die, tachograaf, die digitale tachograaf meet heel nauwgezet de bewegingen van die auto. Als men een overtreding pleegt, dan, dan ligt dat dus digitaal vast. En kan dat tot drie weken later, uh, waar dan ook in Europa, gecontroleerd worden. En leidt tot hele hoge boetes als men te lang heeft doorgereden. Men stopt dus. En 9 van de 10 keer is men op een plek waar eigenlijk helemaal geen voorzieningen zijn. Uh, en dan hebben we het over uh, het ontbreken van het toilet. Uh, en andere basale dingen. Maar uh, ook men kan daar ook het afval niet kwijt. Uh, men staat daar ook onveilig vaak. Open en bloot tussen allemaal auto's en andere partijen die, die het leuk vinden om met die vrachtwagen aan te komen. Ja, Terwijl ja. de lading en de waarde van de lading vaak aanzienlijk is. Ja. En wat ik een beetje apart vind, hè. Op heel veel, eigenlijk is het op alle parkeerplaatsen verboden officieel om in de cabine te slapen. Hè? Of om in ieder geval die, die weekendrust daar door te brengen. Uh, maar bij jullie wordt het min of meer gedoogd. Hoe kan dat? Nou, even, het, het wordt niet gedoogd. Even strikt genomen, het is een oud stuk wet, hè. Het is een wet die denk ik gewoon al meer dan tien jaar oud is. Waarvan recent uh, een, een uitleg uh, betwist is voor het Europees Hof En naar aanleiding waarvan men heeft gezegd die weekendrust, ja moet. En zou niet in de, in de cabine uh, genoten mogen worden. Uh, alleen wat dat dan operationeel uh, betekent, dat weet niemand. Uh, 70, 80 procent van wat er langs de weg staat komt van heel ver. Willen we dat die allemaal naar een naar een wegrestaurant toe rijden of een hotel rijden. Ik zie al gebeuren dat uh, bij het lokale uh, hotelletje opeens 40 of 50 vrachtwagens op de stoep staan. Ja. Dan uh, krijgen we een beeld waar we niet mee. Dus operationeel uh, kan het ook gewoon niet. Het is, het, het, dus er is nu sprake van een stuk wetgeving. Waar eigenlijk niemand van weet hoe je dat zou moeten uh, uitvoeren. Um, en dan, ja, laten we heel eerlijk zijn, op het moment dat we onbeweegde terugparking staan, waar alle voorzieningen zijn, eh, dan, dan is er ook geen sprake van overlast of onveiligheid. Eh, en dat is eigenlijk natuurlijk een veel gewenstere situatie dan wanneer men aan een, een snelweg staat, aan een openbare verzorgingsplaats. Dus je zult inderdaad eh, zien dat wanneer er gecontroleerd wordt, dat met name plaatsvindt op plekken waar ook de overlast en, en onveiligheid een rol speelt. Ja, en dat, en en dat is bij jullie dus niet het geval. Nee, we zijn erop ingericht en dat is, dat is allemaal prima. Daar heeft het niemand los van en iedereen vindt het dat heel plezierig. Ja. Uh, binnenkort heb je een etentje met beleidsmakers in Brussel... om ook over dit onderwerp te praten. Um, ik kan een me voorstellen redenen, dat je ja. dus hierover gaat praten. Hè? Het duidelijker maken ja. van die wet bijvoorbeeld. Nou, ik, ik denk dat de, de, er wordt in het Europese parlement eind mei gestemd. Uh, er ligt dan zo'n voorstel voor waarbij uh, men wel wat praktische invulling zoekt rond uh, deze uh, wetgeving. En eigenlijk is de tendens dat men zegt van nou weet je misschien moeten we wat minder stringent zijn in die uh, 45 uur in de cabine. Laat dat dan gebeuren op een, uh, een beveiligde parking waar in ieder geval alle conforme voorzieningen aanwezig zijn. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om een, uh, uh, het welzijn van de vrachtwagenchauffeur. En laten we dan één keer in de zoveel tijd daadwerkelijk mensen verplichten om terug naar huis te gaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Je wilt niet dat, uh, dat je een hele bevolkingsgroep dwingt om als een soort nomade drie, vier maanden op pad te zijn. Uh, laat dat dan één of twee weken zijn en dan, uh, of, of, of langer. Uh, en laat iemand dan de rust thuis genieten. Dat lijkt een veel uh, logischer en praktischer invulling van... Uh, uh, de bepalingen te zijn, dan nu alleen maar simpelweg zeggen: Je mag niet in je, je cabine slapen. Waarvan we allemaal weten dat er heel veel mis is in dit dossier. Maar niet met het bed in de, in de cabine van een vrachtwagenchauffeur. In wat voor bed slaap jij straks zelf? Uh, met mijn, mijn eigen bed. Nee, prima bed. <laughs> ja. Dan wens ik je een heel goede nacht. En dankjewel voor dit gesprek. Uitstuk. Tom Wart, ja. keer de dag zich niet verdragen kan. Ja. Met Ismaël De Bruin. Ja, we gaan vannacht ook weer een spel doen. Een spel om te testen hoe goed je je kunt inleven... in alles wat het daglicht niet verdragen kan. Rond half vier spelen we een Black Story. En de naam zegt het al, het gaat om een duister verhaal... waarvan we de afloop kennen... maar waarvan je moet zien te raden wat er precies is gebeurd. En als jij nu denkt, dat kan ik wel... bel dan nu met ons op 0800 1121 en dan zit je rond het halve uur in de uitzending. I'm yeah. met About Time. Je kunt nog steeds bellen voor de Black Stories. Het, of de Black Story, moet ik zeggen. Het, verhaal, het duistere verhaal waarvan we de afloop vertellen... en waarvan jij dan moet raden wat er aan vooraf gegaan is. Wil je meedoen? 0800-1121. Dat is het nummer. Nu is het volgende. In deze uitzendingen komen altijd een hoop dingen voorbij... die het daglicht niet kunnen verdragen. Maar er zijn ook van die onderwerpen... die zelfs de donkerte niet kunnen verdragen... Tenminste, dat dachten we. Want als je nog van mening bent dat witte sportsokken echt niet kunnen... dan zit je toch echt helemaal fout. Jamie Reuter, nacht. Hallo. Hallo. Je bent al jaren actief in de modewereld, hè? Ja, klopt. Ja. Uh, begrijp ik het nou goed? Mogen witte sokken weer? Uh, ja. Ik viel zo ja, wat van mijn stoel. Daard. Ja, ja, ja. Het is een, uh, een dingetje waar, wat, wat je of totaal niet begrijpt of heel leuk vindt. Ja. Maar uh, ja, het is zeker terug. En het is iets wat we veel dragen. Wat ik eigenlijk ook bijna elke dag draag, omdat het ook nog eens een keer heel lekker zit. Dus uh, ja, het is zeker terug. En, en dan gaat het dus om van die sokken met een gekleurde band aan de bovenkant? Nee, ja, het is meer een beetje die soort sportsokken die, uh, met zo'n uh, ja, soort ribbel erin. Weet je dan wat ik bedoel? Een beetje die soort tennissokken. Mm -hmm. En die heb je dan uh, van uh, ja, Adidas um, en er is een beetje die um, jaren tachtig sportmerken. Dus um, Villa en zo ook wat allemaal heel erg terug is gekomen. En die hebben dat allemaal ook een beetje doorgezet in hun, um, uh, ja, in hun collectie dan in die sokken. Ja. En um, ja, de grotere merken ook heel erg. Maar het, dus het gekke is een beetje... Ja, precies. Ik wou zeggen, het, het gekke is natuurlijk een beetje... Het is jarenlang... Ja, ik associeer het met een uh, beetje... Met, met nou ja, in, met alle respect, maar geitenvolle sokken figuren. Uh, ja. Die ze dragen in uh, sandalen. Um, uh -huh. Oude mannetjes. Um, toch is het nu dus opeens weer heel erg hip. Hoe, hoe heeft die omslag kunnen plaatsvinden? Nee, ik denk ook nog steeds dat uh, de geitenvolle sokken mensen het ook dragen. Maar het is gewoon meer uh, de manier waarop je het ook draagt. Want het is... Het, het probleem, of nou ja, eigenlijk het leuke aan, aan mode is... dat als een uh, grote designer het in één keer in zijn collectie doet... dan wordt het weer in. En dan gaan we weer heel veel mensen het dragen... en dan zie je het weer veel in het straatbeeld... en dan wordt het ook weer in de collectie zorg voor. Dus ja, zo blijft dat een beetje doorlopen. Maar het gaat er gewoon om op welke manier jij het stelt. Dus um, het is niet de bedoeling dat heel even een sok is... wat soms onder je broek uitpiept... maar meer gewoon dat het echt een statement wordt van je outfit. Mm -hmm. En... Um, ja, dan is het geen geitenwolle sok meer, zeg maar. Dus dat je broek wat korter is, dat je echt je sok ziet... en dat je dan een gimper bijvoorbeeld onderdraagt... of een opvallend laag schoentje. Ja. Dan um, is het een statement van je outfit... in plaats van um, dat geitenwolle sokken-effect... wat je hebt als je het in sedalen doet, bijvoorbeeld. Ja, en ik kan me voorstellen met zwart... dan heb je natuurlijk een mooi contrast. Net zoals bij Michael Jackson vroeger misschien. Ja. Dat is ook wel een aanrader ja. misschien. Uh, past dit ja. nou ook in een trend? Komen er ook meer modeartikelen uit de jaren tachtig weer terug? Um, juist, juist. Er zijn heel veel um, uh, ja, invloeden van de jaren tachtig terug te vinden, zoals um, een beetje colorblocking-achtig, dus heel veel felle kleuren. Maar ook um, heel Velgroen, erg veel groen daardoor... Ja, precies. Uh, geel zie je heel veel terugkomen, groen. Um, maar ja, daarnaast dus ook de sportswear en vandaar dus ook die sokken. Dus hebt echt, uh, nee, ik zelf heb ook een, een, een pak van uh, LS. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar uh, zo noem ik het zelf. En die uh, ja ik vind het zelf een beetje een soort van half ski, half sportspak. Omdat het een beetje van skimateriaal gemaakt is. Mm -hmm. Maar dat zijn wel de dingen die, die, um, ja, die je nu wel in het straatbeeld gaat zien. Heel veel mensen lopen met een champion broek of met een uh, adidas broek aan. Weet je? Dus je kan eigenlijk gewoon een beetje je jogging aan op straat. Het ligt er natuurlijk wel een beetje aan hoe je in het veld maar... Uh, ja. Ja, en schoudervullingen komen ook weer helemaal terug? Uh, ja. ja, wel wel wat meer in de hoogte dan in de breedte. Heel erg wel. jaren tachtig toch, hè? Ja, ja, het is wel echt de jaren tachtig. Alleen het is niet echt dat je de spullen van um, de jaren tachtig origineel... Zeg maar, weer, het is toch weer even net iets anders... maar het heeft wel de invloeden van de jaren tachtig. Hmm. Heeft het nou ook zin als we nu de kast induiken... om te kijken of nog iets van, uh, uit de jaren tachtig of negentig uh, daarin ligt... Of? Zeg je van, je moet nee, je, wel weer echt nieuw gaan kopen. Het, je weet het natuurlijk nooit. Er kan altijd wel gewoon een eyecatcher zitten die wel weer heel, uh, heel leuk kan zijn. Maar uh, het meeste, wat ik al zei... heeft gewoon invloeden van de jaren tachtig. Hmm. Maar hoeft dan niet zo te zijn... dat het uh, dan ook echt is wat nu op dit moment de mode is. Het wordt natuurlijk wel elke keer net even weer wat anders gedaan. Ook om het een beetje interessant en, en, en nieuwig te houden, zeg maar. Dus ja, het zijn vooral de invloeden... Ja, nou, ik ga eens even mijn uh, kledingkast kijken... of ik daar nog iets van die ja, tijd van kan vinden. Als ik het nog ja, pas, dan kan zeker. ik het misschien wel weer aan. Uh, nog eventjes, heel kort. Uh, jij bent druk bezig met je nieuwe modekanaal, begreep ik? Ja, klopt. Uh, wanneer ja. gaat dat ja. van start? Dat gaat uh, begin mei beginnen. Oké, okay. ja. en wat kunnen we verwachten? En... Ja, het is eigenlijk een uh, YouTube-programma... Uh, wat ik dan zelf maak en produceer en edit en zo. En ook presenteer. En daarbij uh, draait het eigenlijk allemaal om alle dames of alle meiden... Uh, uh, met elke vorm en maat die je maar kan verzinnen. Dus iedereen staat centraal. En dan, uh, ja, gefocust op mode, maar ook met hele leuke interviews. Ik heb een interview met Roxanne Hazes... over haar kleding en haar zwangerschap en zo. En... Uh, maar ook over hoe zij in haar lichaam zit. En uh, met Stephanie Blommestein, zij is de eerste afvalster van Curvy Supermodel geweest. Ja. Dus um, ja een beetje inspirerende gesprekken... maar om iedereen eigenlijk gewoon weer het gevoel te geven van... hé, hey, wij zijn oké okay hoe we zijn. En um, mm. we hoeven ons niet te vergelijken met iemand die maatje 32 heeft... op Instagram bijvoorbeeld. Ja. Maar gewoon blij te zijn met hoe wij eruit zien... en uh, ja daar eigenlijk op verder gaan door daar dan modetips over te geven waar je leuk kleding vandaan kan halen, zeg maar dat. Nou, dat klinkt goed. Als ik nu met ja. niet al te veel inspanning en geld... Uh, toch hip wil zijn dit jaar op het strand... Uh, wat moet ik dan zeker kopen? Uh, ja, ik vind een one-piece altijd wel leuk. Zeg maar meer een soort badpak. Uh, maar voor mij is dat niet zo heel dan, geschikt, he? ja, precies, Voor jou is dat niet zeggen. heel leuk. Nee, ja, ja, nou ja, kan. Je kan het natuurlijk altijd doen. Uh, vroeger hadden mannen uh, wel badpakken natuurlijk, maar goed. Ja, precies. Nee ja, ik vind hem voor, voor een man gewoon altijd een, een uh, iets wijer um, zwembroekje vind ik wel het meest leuke. Niet te lang. Ik vind het wel echt een beetje tot het midden van je bovenbeen. Maar oh. um, ja, het schijnt dat de spido weer terug gaat komen. De Spido? Ik, ja, ik moet je heel erg zeggen, ik ben er niet zo heel erg fan van. Maar het schijnt wel weer een dingetje te worden. Dus ja, wie weet uh, als je op het strand ligt, dat je dan weer lekker. Ja. Uh, yeah lekker strak in pak kan gaan, zeg maar. Het was wel helemaal in de revival van die jaren tachtig spullen, hè? Ja, precies. Mode-items. Ja, ja, daarom. Ja. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Jamie Reuter, modedeskundige. Dank je Dankjewel en nacht nog. Love Song van Sarah Burrells. Dit is wat het daglicht niet verdragen kan. En je kunt nog steeds bellen als je um, een antwoord hebt op onze vraag... die we anders nooit zouden stellen. En dat is, wat was jouw zoetste wraak? Nou, welde vorige uur Richard en die zei... Um, volg niet je meest duistere gedachten... anders zie je jarenlang het daglicht niet meer. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaring. Heb jij wel eens vraag genomen op iemand? Uh, waarom was dat? En... Ja, hoe heeft dat uitgepakt? Hoe pakte dat uit? Bel naar 0800-1121. Van Earth, Wind en Fire. Zeg je wat het daglicht niet verdragen kan, dan zeg je criminaliteit. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek van RTV Rijnmond volgt heel veel rechtszaken. En kiest er speciaal voor ons elke week eentje uit. Goedendag Paul, welke zaak wil je met ons bespreken? Dus nou, ik dacht: het is misschien wel eens aardig in het kader van het thema. Hè, wat het daglicht niet kan verdragen, om nou niet eens je ogen te richten op een echte boef, maar op de politie zelf. Want die gaan ook af en toe wel eens over de schreef. Soms in het klein, soms in het groot. Er zitten wel eens wat corrupte dienders bij. En we hebben pas in Rotterdam een zaak gehad van een agent die een verkeersboete in eigen zak stak. Um, hoe zat dat? Hij deed de verkeerscontrole in Rotterdam. Uh, iemand reed door rood, hield het hem aan... En hij zei toen dat hij contant direct moest betalen. 280 euro voor rijden door rood. En anders zou zijn auto in beslag worden genomen. Nou, Dat deed de beste bestuurder die uit het buitenland kwam... en kennelijk niet goed wist hoe dat hier precies gaat in Nederland. Uh, en die 280 euro heeft hij dus in eigen zak gestoken. En dat is uh, wat uiteindelijk tot de rechtszaak tegen deze man heeft uh, geleid. Ja. Hoe, hebben ze dat, um, hoe zijn ze dat op het spoor gekomen dat hij over de schreef ging? Ja, dat is redelijk toevallig. Want de, dezelfde bestuurder is nog een keer gecontroleerd... door collega's van die uh, politieagent. En toen zagen ze dat uh, hij een, een wit bonnetje had gekregen. Dan nou weet ik niet of je zelf wel eens door rood hebt gereden... of uh, ooit beboet bent door... Nog de, helemaal de nooit? Nee. Nee, dat, dat dacht ik al. Gelukkig maar. Dan krijg maar. je een geel doorslagje en niet een wit. Het wit is het origineel, dat houdt de politie zelf. En een geel doorslagje krijg je dus als uh, degene die beboet wordt. Nou, Dus een wakkere diender zag... Hey, dat kan niet, een wit uh, PV'tje, een wit procesverbaal, dat kan niet. Uh, dat zou een geel moeten zijn, dus hier klopt iets niet. En toen is hij eens gaan kijken, toen hebben ze gecheckt... het politienummer dat daarop was ingevuld... Uh, dat klopte niet, dat bestond helemaal niet. En toen dachten ze, hier is iets niet in de haak. Hebben ze gevraagd van, joh, wanneer is dat gebeurd? Ja, de rijden beschrijft die agent is die je beboet heeft. Nou, en aan de hand van die beschrijving kwamen ze er al snel achter... dat moet uh, deze man, die dus later verdachte werd, uh, zijn. En uh, nou ja, toen is het onderzoek gaan rollen en dat is best wel een is een knap onderzoek geweest van, uh, ja, van, je, van de collega's, dus van de verdachte. Mm -hmm. uh, ze hebben eerst gekeken van is het uh, van hem afkomstig, hè? dat, dat valse uh, witte blaadje. Die boete, uh, uh, ja, handschriftdeskundigen erop uh, losgelaten. Het klopte, dat was zijn handschrift. Uh, en wat nog mooier was, uh, deze man die heeft alles ontkend, deze agent, die zei ja, ah, ik heb toen inderdaad die boete wel geïnt maar uh, ik wilde dat echt wel gewoon in, in de politiekas storten, waren het niet dat ik het kwijtgeraakt was. En ik heb het hier, ik heb het weer teruggevonden, zat in, in mijn uniform, die lag nog in mijn wasmand toen hebben ze dat, dat uh, plastic zakje met die bankbiljetten erin hebben ze gecontroleerd en toen bleek dat één biljet van 50 helemaal nog niet in omloop was op het moment dat hij die boete had geïnt. Dus ze hebben de Nederlandse bank ingeschakeld en die zeiden, nee hoor, dat biljet was toen nog bij ons in de bank. Dus dat kan nooit toen geïnt zijn. En, nou ja, dat was voor de rechter ook wel definitief bewijs... dat deze man, uh, uh, deze ex-agent, wat het natuurlijk inmiddels is... Uh, ja, de boelbreed uh, Ootje had genomen... en dat hij gelogen had over uh, dat hij het zogenaamd kwijt was geraakt. Hij was er gloeiend bij, zeg maar. Ja, absoluut. En ook zijn baan kwijt. Uh, kijk, de politie, die uh, kan natuurlijk niet iemand uh, in het korps houden, die uh, over de schreef is gegaan, die zo'n fout heeft gemaakt. Uh, dus, uh, zijn baan kwijtgeraakt. De uh, politie heeft hem een straf opgelegd, een werkstraf van 120 uur. Ja. Ook nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Hè? Dus als hij nog een keer in de fouten zou gaan, dan krijgt hij die twee maanden nog. Mm -hmm. uh, normaal gesproken zegt de rechter bij, uh, als een politieagent dit doet, dat uh, vinden we zeer ernstig, dan past een celstraf, maar omdat je ook al je baan kwijt bent. Nou, laten we het bij een taakstraf, maar wel met de aantekening. Kijk, uh, als je als uh, burger de politie al niet meer kan vertrouwen, uh, ja, dan is het einde zoek. en Dit is zo basiswerk van een agent. Hè? Boetes uh, schrijven, verkeerscontroles doen. Dat, is te, dat wordt zwaar opgenomen door de politie, door de justitie... en nu dus ook door de rechter dat de, deze man is veroordeeld. Ja, dat wou ik zeggen, want uh, ik kan me voorstellen... dat veel mensen zullen zeggen, uh, dat zei je zelf ook net al... Uh, ja, als dit de gezagsdragers zijn... en als deze mensen het goede voorbeeld moeten geven... Ja, als we hierop op moeten vertrouwen, hoe schadelijk is zulk fout gedrag? Hoe schadelijk is zulk fout gedrag van een politieagent voor de reputatie van de politie? Ja, zeer, zeer. Um, kijk, dit gaat, moet je, je voorstellen, maar om één keer. Dat is, dat is al erg genoeg, hoor. Maar het is maar één keer een boete in eigen zak steken. Um, als je dat vergelijkt met andere misdrijven... die ik ook zo de revusie passeer... dan denk je, nou ja, goed, ja, man gaat een keer de fout in. Nee, het is de politie. Die moet ten alle tijde te vertrouwen zijn. En dan betekent dat één keer over de schreef... is gewoon eindebaan, is gewoon een, een forse celstraf. En dat zie ik in de loop van die jaren. Hè? Ik heb wel eens eerder zo'n zaak gehad. Ook een andere agent die uh, uh, boetes in eigen zak stak... Nou, er wordt een forse taakstraf opgelegd van 240 uur... want dat ging om meerdere boetes in zijn geval. Met hetzelfde uh, verhaal... Uh, de politie moet in alle tijden onkreukbaar zijn. Dus uh, ook maar als je de schijn tegen zou hebben... is dat al genoeg. Uh, dat kan niet. Dus uh, dit wordt heel zwaar opgenomen. Omdat dit, ja, dus je zou kunnen zeggen. Het klinkt misschien een beetje pathetisch. Maar het is de basis van onze rechtsstaat, hè, de politie. Ja. Als die al niet meer te vertrouwen is, ja, dan zakt het hele systeem in, als een kaarthuis in elkaar. Dus dit wordt heel erg belangrijk gevonden. Dat uh, ja, politieagenten uh, onkreukbaar zijn, niet corrupt zijn. Gebeurt het dan toch? Ja, dan volgt onherroepelijk een strafontslag. En ook uh, een, een zaak uh, bij de rechter. Met uh, de, nou ja, de straffen die daar dan uh, bij horen. Dankjewel, Paul Verspeeken. En we kijken nu alweer uit naar. Naar jouw rechtszaak van volgende week from the beginning Van mijn favoriete nummers van Death Punk. Je hoorde Get Lucky op Radio 1. We hebben het vannacht over wraak en vergelding. Natuurlijk naar aanleiding van de vergeldingsactie van de Amerikaanse president Trump op de vermeende gifgasaanval van de Syrische president Assad. Een uur geleden hadden we Jaap van Hoven de uitzending... die ons uitlegde dat wraak een menselijk en dierlijk instinct is... om de boel weer op orde te brengen, om de hiërarchie te herstellen... als je met elkaar in een groep leeft. Maar als je niet in een groep leeft, dan heb je niks te verliezen... en is de wraak soms alleen maar erger. Sander reageerde nog via de app. Hij schreef... uiteindelijk is verzoening met de nieuwe situatie het hoogst haalbare. Erlende snel vergeten, kost het minst... en wraak is de waakvlam van woede... Als jij ons uh, nog wilt laten weten of jij ooit nog wel eens zoete wraak hebt genomen... dan moet je snel zijn, maar je kunt wel bellen nog via 0800-1121. Giving a last call for your heart Begging for so long won't you come Back in the water Back in the water away your faith from here back in the world Back in the water. En dit is tot vier uur wat het daglicht niet verdragen kan. Iedere week bespreken we in wat het daglicht niet verdragen kan. Het sportmoment van de week dat eigenlijk niet door de beugel kon. En kronen we daarmee de valsspeler van de week. Een sporter die net over het randje ging of zelfs veel te ver ging. En dat spreek ik deze week met onze eigen Dennis Kranenburg. Niet alleen presentator van dit programma, maar ook sportverslaggever. Dag Dennis, wat is volgens jou de valsspeler van de week? Ja, ik heb eigenlijk niet echt een volkspel, maar meer een gemene speler van de week. En dat is uh, ja, wat mij betreft ook Michiel Kramer, de spits van Sparta. Afgelopen weekend in het duel met uh, Vitesse ging hij echt uh, ja, ver buiten het uh, welkende boekje. Wat Want deed er, hij dan? Uh, werd een over ja, er werd een overtreding op hem gemaakt door Alexander Buetner, een verdediger van Vitesse. Die kwam uh, ja, ook uh, ongeho ja, ongehoord hard in door met zijn arm naar voren te zwaaien. En uh, maakte daar eigenlijk een overtreding. Beide spelers vielen op de grond. Ja, en Michiel Kramer liet zich toen heel erg gaan. Die trapte met twee voeten tegelijk in het gezicht van Alex van Ja, dat uh, kan natuurlijk niet door de beugel. Dat zag de scheidsrechter ook. Leverde een uh, rode kaart en uiteindelijk zeven wedstrijden schorsing op voor uh, Michiel Kramer. Ja, dat is een behoorlijk heftige reactie. Hè? Wat zou daar achter zitten, denk je? Ja, ik denk dat dat bij hem toch ook uh, af en toe wat kortsluiting in zijn hoofd uh, plaatsvindt. Uh, hij is af en toe toch wel een ongeleid projectiel. Die Michiel Kramer, uh, hij was de hele wedstrijd al een beetje aan het bakkeleien met, uh, ja, met Alexander Buutner. En ik denk ook als uh, Kramer niet had gereageerd... Ja, dan had Budner zelf ook gewoon waarschijnlijk een rode kaart gekregen. Die kwam ook veel te hard in met zijn elleboog naar voren. Ja, dat leverde hem nu een gele kaart op. De dus dat was daarin mild. Ja, en Kramer liet zich gaan. Dat heeft hij wel eens vaker. Dat hij dan, ja, misschien toch frustratie die, met mee, die hij met zich mee ook. Ja, dat hij zich dan toch laat gaan. Ja, dat was nu ook het geval. Uiteindelijk, ja, Sparta verliest die wedstrijd met 7-0. Verliest hem dan ook nog eens doordat hij dit doet. Ja, dat uh, kon gewoon niet door de beugel. Nee. Hoe werd er verder op gereageerd? Ja, mensen waren daar natuurlijk verbolgen over. Op uh, social media werd erover gesproken. Uh, ja, voetbalkennis die. Uh hadden er allemaal wel wat over te melden. Dus wat dat betreft, ja, iedereen had het er wel over... dat het uh, gewoon absoluut, ja, absoluut een schandalige overtreding was die hij daar beging. Dat, uh, dat dat gewoon niet kan en dat dat niet op een voetbalveld thuis Dus Zeker iemand die dan ook nog eens professioneel voetballer is... Ja, die een voorbeeldfunctie ook nog eens heeft voor, uh, ja, voor al die kleine mannetjes... en uh, meisjes die uh, gewoon uh, op straat voetballen of bij de voetbalclub voetballen... die zien dat ook allemaal. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je goed beseffen dat dat uh, grote impact heeft. Ja, het is een verkeerd voorbeeld natuurlijk. Uh, is er ook eigenlijk geen sprake van een straf... Of waar feit, vraag ik me af. Ja, dat, dat is altijd lastig. Dat vind ik altijd moeilijk om dat te zeggen. Want je zou ook kunnen zeggen dat Alexander Butler, de verdediger van Vitesse, ja, die komt ook met zijn arm naar voren in. Die zou hem daarbij ook in het ja, hart en het gevaarlijk in het gezicht kunnen raken. Dus wat dat betreft, ja, dat, als je dat heel, van heel veel verschillende kanten gaat bekijken, dan ja, het mag natuurlijk niet. Er zal ongetwijfeld iets gebeuren wat niet door de beugel kan. Hij is dan nu ook gestraft dan door de KVB. Nou, dan zou je bij iedere overtreding die denk ik, gemaakt uh, wordt op een door kunnen afvragen of er een, een strafbaar feit wordt gepleegd. Ja, Kramer is zeven weken geschorst. Um, is het een groot gemis? Ja, nou, het, het is natuurlijk een speler die uh, altijd wel voor wat uh, gevaar kan zorgen in de wedstrijd. Aan de andere kant, als we kijken, Sparta heeft uh, gisteravond dan gespeeld tegen NAC. Een hele belangrijke wedstrijd in strijd tegen rechtstreeks degradatie. Tegen en ze hebben zonder Michiel Kramer met 2-1 gewonnen. Dus uh, ja, andere spelers die kunnen ook hun doelpuntje meepikken. Er is hoop dus. dus uh, ja, de, voor Sparta is er zeker hoop. <laughs> nou, deze overwinning uh, en het gat dat hier is ontstaan met FC Twente op de laatste plaats. misschien verschil is vier punten met nog twee wedstrijden te gaan. Dus uh, er is uh, hoop voor Sparta. Dankjewel Dennis en nog een goede nacht. A volte è un fulmine in mezzo al cielo. Quando è amore abbrugge appena. Ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire. È un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso. Quando è amore condiviso. Ma se tradisce chi sogna. Può' diventare un po' carogna, a volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. C'è di nascosto, quando è amore ad ogni costo, e nelle notti di ghiaccio si può sciogliere in un abbraccio, a volte è così evidente che non gli importa di mostrarsi alla gente, ma che bello! Geweldige stem heeft die man toch. Eros Ramazotti, che bello questo amore. Iedere week hoor je een column van de presentator van de komende week. En deze week is dat Stefan Kombuur. Hij beschouwt het nieuws van de afgelopen week... met één van de zeven zonders in zijn achterhoofd. Afgelopen dinsdagmiddag bracht NRC het nieuws naar buiten... dat VICE-hoofdredacteur Casper Sikkema is ontslagen. Verder geen nieuws over hoe en wat. Later kwam RTL Nieuws met het nieuws dat de hoofdredacteur werd ontslagen... wegens een incident van seksueel overschrijdend gedrag. Kunnen wij Caspi hier betrappen op de zonde lust? Of was het misschien wel ijdelheid? Toen het vrouwelijke slachtoffer eind 2017 het interview met Sikkema... over de hashtag MeToo-beweging zag, nam ze contact met hem op. Sikkema zou in een mail toe hebben gegeven dat hij te ver is gegaan. De vrouw vertelde het verhaal uiteindelijk tegen een vuistmedewerker die de afgelopen weekend mee naar de leiding van Vice ging. Daarna werd Sikkema ontslagen. LTN News zegt dat verschillende medewerkers spraken van grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij cocaïne hebben gebruikt... regelmatig ongepast commentaren hebben gemaakt... en was hij aantastelijk bij vrouwelijke medewerkers en stagiaires. Wat ik mij wederom afvroeg naar het lezen van dit bericht over Casper was... waarom? Waarom zou je dat nou doen? Je bent hoofdredacteur van een supermooi platform... En de hele journalistieke wereld ligt nog voor je open. En dat wordt dan nu in één klap veel moeilijker voor je gemaakt. Door notabene jezelf. Waarom kunnen mannen met macht die macht niet bij hunzelf houden? Waarom moeten ze die macht nou altijd misbruiken? Ik ben zelf jong, 23 jaar, en heb misschien nog maar weinig met macht te maken gehad. Maar het zou niet in mijn aard zitten om deze te misbruiken. Zou het dan puur lust zijn... Dat je doordat je die macht hebt, denkt dat je de, onder de mensen die onder je staan, ja, dat je die als onderdanige kan gebruiken. Ja, deze gedachte lijkt mij toch moeilijk je hele leven vol te kunnen houden. Is het dan ijdelheid? Dat je, door die, doordat, je die, doordat je die functie hebt, dat je dan denkt dat mensen je cool vinden. Dat je allemaal dingen kan gaan doen die, ja, die niet gestraft worden. Dat lijkt mij ook niet. Ik denk dat het gewoon weer eens naar het hoofd van een man is gestegen. Dus ook naar het hoofd van Sigma. En het is goed dat het naar buiten komt. Dat het moet maar eens afgelopen zijn met die mannen en met macht. Al vraag ik me wel af welke sprongen vrouwen met macht maken. Misschien tijd om dat hele woord macht maar voor altijd op te sluiten in het woordenboek. Al dus Stefan Komduur. En hem hoor je vorige week, of volgende week moet ik zeggen... natuurlijk samen met Jonna Terveer. Ja, dat ben ik. Ja. Wat, wat verwacht je van de komende week? Ja, wij gaan het nieuws natuurlijk afspeuren... op dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En de schaduwkanten van het nieuws, daar zijn wij benieuwd naar. En als jij nou mee wil praten over deze uitzending... of ideeën hebt voor onze volgende uitzending... dan kan je altijd even een berichtje op Twitter gooien... met hashtag daglicht... Ja, en jij had het uh, vooral het afgelopen uur over wraak. Um, we hebben nog een reactie gekregen van Ed. Hij appte ons, Goedemorgen. ik heb eens bij een kleine transportonderneming een geladen trailer ontvreemd. En dat deed hij uit wraak. Um, hoe kijk jij verder terug op dat uur over wraak trouwens? Mijn eigen uur over wraak? Ja, wat, uh, wat is je het meest bijgebleven? Ja, uh, nou toch wel het gesprek met Richard... Die vertelde dat zijn vrouw hem had verlaten. En uh, het zoveel schulden had gemaakt. dat zijn huis. Ja, door deurwaarders uh, in beslag was genomen. Hij mocht zijn kinderen ook niet meer zien van zijn vrouw. Hij reed op de vrachtwagen. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je daar heel vaak lustig van wordt. Ja. Dat werd hij ook, hè? Ongelooflijk. Ja. Hè? Maar hij ging het niet in de praktijk brengen. Want zei hij: ik kan wel wraak gaan nemen. Maar daar heb ik uiteindelijk mezelf mee. Want dan kom ik achter de tralies. Kan ik het daglicht niet meer zien? Dus uh, hij, ja, hij ging maar naar de kerk. En daar vond hij dan uh, ja, een, iemand om tegenaan te praten. Prachtig. Ja, vond ik mooi. Ja, ja. Heb jij nog wel eens wraak genomen trouwens? Uh, of iemand? Nee, ik heb er wel veel aan gedacht. Vooral in de liefde eigenlijk. Okay. Als dan iemand die ik heel leuk vond... toch met iemand anders ervan ging, dan had ik wel gedachten zoals... dat uh, je een, een vis in iemands tas stopt of zo. <lacht> dat soort gemene dingen eigenlijk. Ja. Yeah. Goed, we zijn er doorheen. Uh, dit was wat het daglicht niet verdragen kan voor deze week. Wil je reageren op deze uitzending? Surf dan naar facebook.com slash daglichtradio1. Zometeen op Radio 1, Avro Tos, met het programma De Dagwacht. Ik duik gewoon mijn bed in. Ik wens je nog een heel mooie nacht. En heel graag tot volgende week.